De tweede uur van deze 7 begon met een verzoek weer eens wat te draaien van de piano virtuoos Elle Garner met zijn altijd herkenbare ritme. Easy to love. En dan nog maar meteen een verzoekje om een lied van zanger Sarah Fon, de vrouw met het enorme stembereik. Ik vond het een mooie ballad van haar. I've got a crush on you. Emotion Could you kill Could you care For a cunning cottage We could share in de Verenigde Staten te hebben gespeeld onder andere in de bands van Maniard Ferguson en Woody Herman werd de Bosnische trompetist Tusko Gojkovic zo erg door heimwee gekweld dat hij terugkeerde naar de oude wereld hier kon hij zijn eigen muziek spelen en daarin klinkt de Balkan vaak door en het hoorde dan ook zojuist in de Samba Tsigana ze is al bijna 50 jaar dood maar toch is er nog altijd vraag naar de muziek van de Amerikaanse jazzzangeres Dinah Washington. Ik vond een mooie ballad, waarin zij wordt begeleid door onder andere trompetist Clark Day. Diana Washington met The Woman Who Knows. He stays out every night. Tells me where he goes, I'm not the only lonely one just as with all the walls Topcomposities van Duke Ellington. Al 80 jaar oud en nog steeds op het jazzrepertoire. Hoe het Indigo? Dit mag gespeeld door trompetist Wynton Marsalis... met het Lincoln, Jazz, sorry, met Lincoln Center Jazz Orkest. Je komt er wel eens wat tegen als je langs al die oude cd'tjes loopt. En zo vond ik een opname van de soundtrack van de film Round Midnight daarin speelt Dexter Gordon, de saxofonist, de hoofdrol. Maar ook tal van andere jazz figureerden in die film. De muziek werd gecomponeerd door de pianist Herbie Hancock, onder andere de ballad Fair Weather. De tekst werd gezongen door Chad Baker, die uiteraard ook de trompet bespeelde. En we horen dan ook nog Hancock op de piano. Fair Weather uit 1986. side like brothers oh glory will stand up and Deze kwam ik tegen. De herkenningstune van het tv-spelletje Wie van de Drie. Het nummer Caravan van Duke Ellington. In razend tempo gespeeld door gitarist West Montgomery bij een stevige big band. Curieus. Ik pak er nog een oude big band bij. Die van trompetist Billy May. Een opname waarin al een beetje de saxofoon-jank is te beluisteren. De slurping saxes. Een herkenningsgeluid dat hij later in zijn arrangementen introduceerde. Billy May met Rosemarie. uit een film, Damn Their Eyes, zoals Diana Ross' zong in de film Lady Sings the Blues. Gemaakt over het tragische leven van Billie Holiday. De film kwam uit in 1972 en was gemaakt op basis van de gelijknamige autobiografie die Billie Holiday drie jaar voor haar overlijden in 1959 schreef. Komend weekend staat Zandvoort in het teken van het jazz. Jazz Behind the Beach. Op vijf podia zullen op zaterdag tal van jazzsoorten de aandacht opeisen. Maar op vrijdag is in ongeveer tien cafés al de kick-off. Onder andere in Café Oomsteeg met inmiddels in Zandvoort zeer bekende zangeres Lils Macintosh. Soepele zang in On a Clear Day You Can See Forever. It will astound you that the glow of your being outshines every star. You feel part of every mountain, sea, and shore. You can hear from far and near a world you've never heard before. Oh, babe, on a clear day, on that clear day, you can see. Dat was de waarschijnlijk langst bestaande jazzband ter wereld, de Dutch Swing College Band. En ook zij zullen aan zijn zaterdag spelen tijdens Jazz Behind the Beach. Het orkest gaf het eerste concert op bevrijdingsdag 5 mei 1945. En sindsdien is de band de hele wereld over geweest. Hier hoorden we de Dutch Swing College Band met Annie Street Rock. Jazz Behind the Beach wordt zaterdagavond ook opgeluisterd door de in Amerika geboren, en in Japan en Hawaii opgegroeide zangeres Deborah G. Carter. Zij woont al jaren in Amsterdam, maar ook zij heeft haar geluid op vele plaatsen in de wereld laten horen. Ook al in Zandvoort, en zaterdag dus in de herhaling. Luister naar Deborah G. Carter met een eigen song, Restless. temperamentvolle band met cavernische en cubaanse invloeden zal te zien en te beluisteren zijn op Jazz Behind the Beach aanstaande zaterdag in Zandvoort Dit was Cabo Cuba Jazz met Riqueza y Valor Laten we vanaf nu allemaal gaan bidden dat dit evenement niet ook verregent maar zeker weten we dat nooit Zeker is in elk geval wel dat er ook volgende week zondag weer CFM Jazz is dan zeg ik samen met fluitist Herbie we We'll be together again.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 De man zit momenteel een gevangenisstraf van 10 tot 12 jaar uit voor zijn daad. In Amsterdam zijn gisteravond 56 leden van de Molukse motoclub Satudara aangehouden. Volgens de politie was de groep naar Amsterdam gekomen voor een confrontatie met de Hells Angels. De groep zat in een restaurant aan de Scheldestraat. Op grond van een noodbevel werd de ME ingezet om de Molukkers de stad uit te zetten. Daarbij werd met flessen, tafels en stoelen gegooid. Vier politiemensen liepen lichte verwondingen op, er werden twaalf mensen aangetroffen, twaalf messen, twee motoclubleden die bleken een kogelwerend vest te dragen. En in een tuin werden later twee vuurwaans gevonden, onderzocht wordt of die van de motoclub afkomstig zijn. In Rotterdam is gisteren een vrouw omgekomen dat ze op haar scooter tegen de laadklep van een vrachtwagen botste. De 25-jarige vrouw uit Nieuwekerk aan den IJssel reed op het fietspad bij de Singel tegen de laadklep. Ze viel en is vrijwel meteen overleden. In Rotterdam werd gisteren zomercarnaval gevierd mogelijk is er iets fout gegaan bij het afzetten van het feestterrein. De politie heeft de vrachtwagenchauffeur en een medewerker van het evenemententerrein aangehouden. Het weer, het is bewolkt en grijs, maar de komende uren wordt de bewolking dunner en in het westen breekt langzaam de zon weer door. Er dus staat weinig wind, temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden en 19 in het zuiden. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de AMB. We zijn vandaag snelheidscontroles op de A2 Den Bosch-Amsterdam tussen de Oude Rijn en Amstel. En op de A27 Utrecht-Almere tussen Oude Rijn en Almere. Tot zover de verkeersinformatie.